11 uur. De Radio 1 Sportzone. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Paanwielrennen rennen met Willy Kaars. Correspondent Kees Broeren over het bezoek van Clinton aan Afrika. Het NOS-nieuws nu met Ewa Kion. Het Dikkie Woedstokpopfestival in de kop van Overijssel is afgelast na hevig noodweer. Een grote feesttent waar 150 mensen in stonden stortte in. 15 mensen raakten gewond, de meeste van hen hebben kneuzingen en botbreuken. 11 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is een aantal mensen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Ooggetuigen op het festivalterrein zeggen dat het weer opeens omsloeg. De tent werd door de wind opgetild en stortte voor een groot deel in. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd, zegt verslaggever Mark Hamer. Het terrein is helemaal hermetisch afgesloten. Het is wacht op de arbeidsinspectie voordat zij het terrein gaan, gaan vrijgeven. Want er moet eerst onderzoek voor worden gedaan. Ja, waarom is die tent nou ingestort? Wat is er precies gebeurd? Ja, er was een winterhoos, Het uh, blijft noodweer uh, op dat moment. En uh, ja, nou, hoe kan die dan inderdaad instorten? Bij een aanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker 35 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op een begrafenis in een dorpje in de provincie Abiyan, toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Correspondent Judith Spiegel. Nou, die aanslag was gericht tegen burgermilities die uh, de afgelopen maanden aan de zijde van het regeringsleger hebben gevochten tegen Al-Qaeda in het zuiden. Dus het is duidelijk een wraakactie geweest van Al-Qaeda... tegen die burgermilities die er inderdaad ook wel in zijn geslaagd destijds... om Al-Qaeda te verjagen uit een aantal van de steden en dorpen in die regio. Eerder was sprake van 25 doden, maar volgens het persbureau Reuters... zijn afgelopen nacht nog tien mensen overleden, de meeste in het ziekenhuis. Op de Olympische Spelen komen vandaag verschillende Nederlanders in actie. Ik noem er een paar. Hilda Kibet en Lorna Kiplagat lopen vanmiddag de marathon. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen kan vandaag al zijn eerste plaats in het eindklassement veilig stellen. Morgen is de laatste race voor de windsurfers. De hockeymannen spelen vanavond tegen Duitsland voor een plaats in de halve finales. En vanavond kan Tjurani Martina een plaats veroveren in de finale van de 100 meter. Die om tien voor elf vanavond wordt gelopen. Favoriet voor die afstand is de Jamaikaan Usain Bolt. Het weer vanochtend vooral aan de kustbuien. Varmiddag Meerland-inwaartsbuien met kans op onweer. Tussendoor wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in Limburg. Morgen wisselvallig en wat minder warm. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een terugblik op het zwemmen. We zijn bij het baal die baanbielrennen. En een vangst van neppillen in China. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Daarmee heeft namelijk de Chinese politie een grote slag geslagen. Een slag in de strijd tegen nepmedicijnen. Er werd voor zo'n 150 miljoen euro aan namaakpillen in beslag genomen. En verder zijn bijna 2.000 mensen opgepakt. Correspondent Walter Zwart in Peking. Wat zijn dat voor misdaadbandjes die hier achter zitten, Walter? Nou, het is niet zozeer één bende als wel een hele reeks van uh, kleinere groepjes... die al dan niet in één netwerk uh, opereerden. Uh, ze adverteerden en verkochten heel veel via het internet. Uh, vooral en ook via uh, telcel op de televisie. Uh, allemaal wondermiddeltjes die zouden helpen tegen hoge bloeddruk. Uh, suikerziekte was zelfs een, een medicijn tussen dat uh, tegen hondsdolheid zou helpen. Nou, allemaal nep. Heel gevaarlijk ook. Want de bijwerkingen van die troep die is heel slecht. Uh, je kan er nierfalen door krijgen en andere ernstige aandoeningen. Dus absoluut gevaarlijk. Gebeurt het vaak in China dat er wordt uh, geadverteerd dat er nepmiddelen worden verkocht via het buitenland, et cetera? Ja, helaas heel veel. Ik geloof niet dat ik iets nieuws vertel als ik zeg dat de nepindustrie in China heel erg groot is. Niet alleen in medicijnen natuurlijk, maar ook merkartikelen. Dat kennen we allemaal. Voedingsmiddelen. Hè. We kennen misschien nog dat schandaal van een paar jaar geleden met vervuilde melk. Waaraan zoveel kinderen zijn overleden. Het is een industrie waarin heel, heel veel geld wordt verdiend. Zoveel zelfs dat daarmee ook een netwerk in stand wordt gehouden van corruptie. Hè. Dit probleem is gewoon niet op te lossen in China als bijvoorbeeld toezichthouders, die dus zouden toezicht moeten houden... op die medicijnindustrie, meer geld kunnen verdienen... als ze dingen, dingen door de vingers zien, hè, als ze maar even de andere kant op kijken... dan wanneer ze echt hun werk uh, zouden doen. Nou, zolang de regulering in China niet beter wordt aangepakt... Ja, dan wordt dit probleem in China echt voorlopig nog niet opgelost. Dus dit is nu, een grote je, overwinning, maar echt heel klein. Kan je nu zeggen dat de overheid eindelijk serieus werk uh, van maakt... om deze zaak aan te pakken? Nou, Het is een overwinning en het is natuurlijk heel goed dat het ze nu gelukt is. Maar we weten ook, hè, we moeten heel eerlijk zijn... dat als we een paar weken wachten dat dan weer andere producenten opstaan... en leveranciers, omdat er zoveel geld mee verdiend kan worden. Uh, ik heb bovendien ook altijd een beetje vraagtekens... bij dit soort plotselinge berichten. Waarom nu ineens, uh, dat vraag ik me dan meteen af... en wat ik dan vaak doe is eventjes in de recente geschiedenis kijken... En wat zie je dan? Uh, twee weken geleden kwam de Europese Unie uit... met een rapport over de hoeveelheid nepartikelen... die de EU, hè, de douane van de EU het afgelopen jaar in beslag heeft genomen. Schrik niet, 1,3 miljard aan nepproducten is in beslag genomen. kwart zegt dat rapport, kwam uit China. En wat was daarvan dan weer de grootste groep aan nepartikelen? Medicijnen. Toeval of niet, het is wel zo. Bouter Zwart in Peking. Ging het ook alweer niet zo. Ja. Ik hou hem er niet uit. maar. Nee, er niet uit. Alweer een eeuwigheid geleden, 1978 was dit, het nummer Miss You. Sebastian Timmerman volgt het baanwielrennen vandaag. Sebastian, wat staat er te gebeuren? We gaan onder andere kijken naar het begin van het sprinttoernooi bij de vrouwen. En dat is toch vanuit het Nederlands oogpunt het belangrijkste van vandaag. Want daarin gaan we Willy Canes in actie zien. Die het toernooi best aardig begon met de vijfde plaats op de teamsprint. Samen met Yvonne Heigenaar. En vooral de tijden die beide dames daar reden, vielen me absoluut niet tegen. Maar de twaalfde plaats in het Caerin-toernooi dat viel me dan van Willy Canes wel weer tegen. Nu dus haar laatste onderdeel. Misschien wel haar allerlaatste wedstrijd op de baan, zeg ik heel voorzichtig. Want ze heeft toch wel laten doorschemeren dat ze er wellicht een punt achter zet achter haar carrière. Het individuele sprinttoernooi. Dat we dadelijk in het ochtendprogramma, rond de klok van 11 uur gaan we daarmee beginnen. Uh, gaan openen met de uh, 200 meter met vliegende start, zoals dat zo mooi heet. En aan de hand daarvan wordt dan het schema in elkaar gezet voor uh, de 16e finales. Waar we vanavond mee verder gaan. Willy Canis rijdt vroeg, maar het wordt wel aardig om te kijken dus hoe het met de snelheid zit. Een tijd van binnen de 11 seconden zou mooi zijn. En dan maar eens vergelijken met de topfavorieten. Zoals natuurlijk Victoria Pendleton, vijf keer wereldkampioene... in de laatste zes seizoenen. En natuurlijk winnaar is van het goud op de keirin. Xuan Guo, de Chinese, zilver op de keirin... en al zilver op de teamsprint. En Anna Meers, de Australische, de wereldkampioene van Apeldoorn. Dat zijn toch, wat mij betreft, de drie vrouwen... die zo op voorhand topfavoriet zijn. Verder gaan we het omnium afmaken bij de mannen. Dat doet Nederland. Dus niet daarmee. We zijn nu trouwens bezig met het vierde onderdeel daarvan. Van die zes kamp. Het vierde onderdeel is de individuele achtervolging. Het is best spannend. Daar in de top van het klassement. De jonge Fransman Brian Cockaar. 20 jaar jong slechts gaat aan de leiding. Met 10 punten. Elia Viviani, de Italiaan van Liquigas trouwens. Heeft 13 punten. En Glenn O'Shea, de regerend wereldkampioen op dit onderdeel uit Australië. Heeft 14 punten. En je krijgt het aantal punten per onderdeel van de klassering die je daarop behaalt. Dus het is zaak om zo min mogelijk punten te krijgen. Te dus dat zit allemaal dicht bij elkaar. En ook de Brit Edward Clancy, dat willen de Britten natuurlijk graag, is zeker nog niet kansloos verder. Vanavond ook nog de kwartfinales van het sprinttoernooi bij de mannen. Alleen dat vanavond sprinttoernooi bij de mannen wordt morgen afgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is halverwege een elfdaagse reis door Afrika, waarin ze maar liefst zeven landen bezoekt. Met welk doel is Clinton in Afrika? Hoe is de relatie tussen de Afrikaanse landen en de VS? Al dat soort vragen. Daar praten we over met Afrika-correspondent Kees Broeren. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is het doel van Clinton op deze reis? De Verenigde Staten waren lange tijd de belangrijkste handelspartner... voor landen in Afrika. Maar aan die positie heeft China drie jaar een einde gemaakt. En sindsdien is het hard gemaakt, is het hard gegaan. China investeert... Enorm in Afrika en veel Afrikaanse landen. Natuurlijk vooral vanwege de grondstoffen die je er weet weg te halen. Maar uh, exporteert uh, naar Afrika en importeert ook steeds meer vanuit Afrika. En de Verenigde Staten, uh, net zoals andere westerse landen... dat geldt ook, zeker ook voor de Europese Unie... die komen er steeds meer achter te liggen. En vandaar dat het uh, tijd wordt uh, voor Amerika... om uh, iets aan die positie te doen. En vandaar dat Clinton op deze uitgebreide lange reis door Afrika is. Komt het doordat China geld geeft zonder voorwaarden te stellen, Kees? Dat wordt wel vaak zo gezegd. China zelf uh, spreekt dat natuurlijk tegen. Maar het is wel een argument dat uh, Hillary Clinton... ook uh, aan het begin van haar reis uh, in Senegal al indirect heeft gebruikt. De naam China mag natuurlijk niet genoemd worden, niet hardop, maar het is wel duidelijk dat het vaak ook over China gaat. Bijvoorbeeld toen Clinton in Dakar, de hoofdstad van Senegal, zei dat als het aan de Verenigde Staten ligt, het toch ontzettend belangrijk is om aandacht te besteden, ook in Afrika, aan zaken als democratie en universele mensenrechten, en dat de Verenigde Staten niet alleen maar erop uit zijn om, zoals Clinton het noemde, de natuurlijke rijkdommen te laten stromen. Nou, daar is vanuit China al meteen op gereageerd door het officiële persboot Xinhua. De Chinezen spreken dat tegen, die zeggen we doen ontzettend veel meer... dan alleen maar die grondstoffen weghalen uit Afrika. En jullie begrijpen het uh, niet zo goed. Maar goed, dat is een beetje ook uh, het uh, ja, dilemma eigenlijk uh, voor Clinton... omdat er een tweesporenbeleid is, iets dat je zou kunnen noemen... het uh, koopman-domineer-beleid, zoals we dat natuurlijk ook in Nederland willen kennen. Aan de ene kant heeft... Uh, Amerika, Afrika steeds harder nodig. Uh, de economieën daar groeien snel. Zes van de tien snelst groeiende economieën ter wereld... die vind je op dit moment uh, in Afrika. En daar wil natuurlijk ook uh, de Verenigde Staten bij aanhaken. Maar oh. aan de andere kant, ook onder president Obama... Een democratische president... moeten toch zaken als uh, goed bestuur, mensenrechten, democratie... moeten ook steeds uh, ja, voor het, voor, over het voetlicht worden gebracht. En uh, op uh, dat uh, snijpunt zeg maar, probeert Hillary Clinton te opereren. En Afrika, is er niet altijd even blij mee dat, uh, dat er met het vingertje wordt gezwaard? Tenminste, dat wordt dan van Nederland gezegd... maar dat zal dan ook een beetje gelden voor Amerika? Ja, zeker. Uh, kijk, in het verleden gold uh, dat uh, men niet anders kon... dan met dat vingertje dat uh, opgeheven werd naar Afrika rekening te houden... omdat er anders heel simpel gezegd geen geld uh, de kant van Afrika opkwam. Maar daar is een aantal jaar geleden, toch inmiddels zo'n tien jaar geleden... verandering uh, in aan het uh, komen... En ja, dan, dan geldt wat bijvoorbeeld men in Zimbabwe noemt de look east policy, dus niet meer naar het westen kijken, maar naar het oosten. En daar is gretig op gereageerd door opkomende economieën in, inderdaad, het oosten van de wereld, voor China, maar zeker ook uh, India, uh, andere Zuid-Aziatische en Zuidoost-Aziatische landen en zelfs in het Midden-Oosten. En die hebben dat opgeheven vingertje uh, veel minder, veel minder sterk. Die zetten ja. veel geld weg en stellen geen vervelende politieke vragen. En dat uh, bevalt veel Afrikaanse landen en veel Afrikaanse leiders nog steeds heel goed... en dus hebben ze ook steeds minder boodschap ja. uh, aan mensen als Clinton... Uh, die menen dat vingertjes nu en dan nog wel te moeten opstaan. Maar ja, dan zou je kunnen denken, de vader van, van president Obama is Keniaan. Is daar niet dan een soort natuurlijke band meteen? Ja, zeker. En, en al helemaal als het om Kenia zelf uh, gaat natuurlijk. Hij is tenslotte Keniaans-Amerikaans, zo simpel kun je het zeggen. Maar uh, ja, dat is nou juist iets wat Obama zelf eigenlijk uh, zoveel mogelijk op de achtergrond uh, probeert te houden. Je hebt daar natuurlijk een uh, binnenlandse politieke discussie over. Ik ben geen uh, Amerika-correspondent, maar ik begrijp van mijn collega's... in de Verenigde Staten dat uh, het Obama niet zal helpen... zeker ook niet bij zijn herverkiezingen... als hij uh, de nadruk zou leggen op zijn Afrikaanse, op zijn Keniaanse achtergrond. Dat zal wel anders zijn, mocht hij herkozen worden. Dan uh, neem ik aan dat hij uh, toch uh, zeker naar Afrika... waarschijnlijk ook naar Kenia zal komen. Tot nu toe, heel opvallend, heeft hij nog maar... één bezoek aan dit continent gebracht in 2009 aan Ghana, een vrij kort bezoek. En dat is voor elke president eigenlijk vrij weinig, maar natuurlijk helemaal tamelijk weinig voor iemand die toch heel duidelijk een Afrikaanse achtergrond heeft. Kees, hoe groot is het ook economisch belang van Afrika eigenlijk voor de Verenigde Staten? Steeds groter, wat ik al zei. Hè? De, de economie groeien hier vrij snel. En uh, ja, er komen ook steeds meer grondstoffen beschikbaar. En elke economie in elk deel van de wereld... heeft behoefte aan die grondstoffen. Of het nu gaat om uh, zaken als olie... Uh, maar ook uh, veel andere zeldzamere grondstoffen. Het beroemde Coltan natuurlijk. Dat bijvoorbeeld in het oosten van Congo wordt gewonnen. Ja. en Dat we allemaal terugvinden in onze laptops en in onze mobieltjes. De economieën hebben die grondstoffen nodig. En hebben dus in die zin Afrika ook nodig. En dat uh, weet Clinton natuurlijk. Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken, ook heel goed. Ze reist niet alleen. Ze reist niet alleen met een politieke en diplomatieke delegatie. Maar ze heeft ook een handelsdelegatie bij zich. En ze hoopt natuurlijk, uh, ondanks het feit uh, dat ze heel veel... Want, uh, dat heeft ze de afgelopen dagen al bewezen en zal ze de komende dagen ook nog wel bewezen. Heel veel over politieke zaken wil praten, toch ook de nodige nieuwe handelscontracten af te sluiten. Maar staan dan de economische belangen centraal? Uiteindelijk wel, denk ik. Hè? ik bedoel, het gaat om belangen. En, en je ziet het eigenlijk ook dat, dat Clinton soms een beetje in een spagaat terechtkomt. Ik noemde eerder het voorbeeld uh, van het begin van haar reis in Senegal... toen ze zei, uh, wij staan voor democratie en universele mensenrechten... en we men zijn niet het soort land dat alleen maar de natuurlijke rijkdommen willen laten stromen. Hè? Let the resources flow, zoals ze letterlijk zei. Nee. Dat willen we niet. Nou, een paar dagen later was ze in Juba, in uh, het, het, het onafhankelijke Zuid-Soedan... Dat de olieproductie heeft stilgelegd en geen olie meer exporteert door Noord-Sodaan. En wat zei Clinton, het wordt toch wel tijd dat jullie die olie weer eens laten stromen. Let those resources flow. Dus ja, uiteindelijk moet er toch ook voor de Verenigde Staten geld verdiend worden en moeten dus die economische zaken voldoende aandacht krijgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de Verenigde Staten zich zorgen maken over het islamitisch extremisme. Als je bijvoorbeeld ziet wat er in noord Mali allemaal gebeurt. Ja, absoluut. En dat is ook de andere tak, zeg maar, het andere grote tak van haar reis. Het is ook een beetje het tweesporenbeleid dat de Verenigde Staten voor Afrika zeggen te volgen. Aan de ene kant dus de nadruk op economische ontwikkeling en op mensenrechten bevorderen van democratie. Maar aan de andere kant toch heel duidelijk ook kijken naar veiligheidszaken. En dan gaat het met name om radicaal... Moslim fundamentalisme, dat zie je in Noord-Mali sinds korte tijd. Dat zie je natuurlijk uh, al langer in uh, Somalië. En dan blijkt ook dat de Verenigde Staten daar wel degelijk ook uh, actief zijn. In Somalië, zoals duidelijk geworden, zijn er geen Amerikanen op de grond. Dat uh, zal ook zeker niet gebeuren. Maar er wordt wel degelijk veel geld gestoken in de opleiding, in de adviezen. En dan heb je natuurlijk ook de onbemande vliegtuigen, de drones. Die, ik was onlangs in Mogadishu, die je daar s'avonds nog steeds kunt horen rondcirkelen. Uh, nu is uh, Mali, nu is uh, West-Afrika daar eigenlijk als onveilig gebied bij gekomen. En ook daarvoor geldt dat de Amerikanen vinden dat ze daar veel aandacht aan moeten besteden. En niet alleen omdat het gevaar oplevert binnen Afrika zelf, maar omdat het ook veel radicale moslims aantrekt van buiten het continent. En die zouden dan bijvoorbeeld weer kunnen terugkeren naar de Verenigde Staten en daar aanslagen aan plegen. Dus ook dat is voor de Verenigde Staten uitermate belangrijk. Welk land bezoekt Clinton van ja, if it's Sunday, then this should be Mali. Um, <laughs> zou vijf uur tussen tien uur uh, Malawi-tijd en drie uur Malawi-tijd... Uh, zou ze op bezoek gaan bij de tweede vrouwelijke president van Afrika... mevrouw Joyce Banda, en dan doorgaan uh, naar Zuid-Afrika. Daar zal ze de laatste dagen... Uh, Zuid-Afrika is natuurlijk een belangrijk uh, land economisch binnen Afrika... en daarmee ook, maar ook politiek, voor de Verenigde Staten. En dan uh, gaat het allemaal eindigen met een kort bezoek aan Ghana... waar uh, Hillary Clinton de begrafenis van de onlangs plotseling overleden... president John Atamils zal bijwonen. Hartelijk dank, correspondent Kees vanuit Kenia. John Mayer heeft een nieuwe cd gemaakt, Born and Raised. Heeft in mei van dit jaar het licht gezien. Wordt behoorlijk goed ontvangen door alle pop-recensenten. En daarvan het nummer Queen of California. Kabel John Mayer, lekker langzaam voort. Born and raised daarvoor het nummer Queen of California. Ik zou je wat vertellen, um, Willemijn. Mm. We zitten hier in Alexander Palace. We zitten droog. Dat is maar goed ook. Want buiten het is waanzinnig. Het stort regent. Misschien als je, je oren open zet, moet je luisteren. Oh, het regent blaasjes. Uh, S'morgens uh, hebben, hebben we in de hotel zo'n zo douche die dan recht naar beneden komt. Hoe heet het ook weer, zo'n zo regendouche. En dan, uh, nou, dit, dit is hem. Dit is hem, maar je wordt echt klieden, klets, zeik. Nan. En ik ging hardlopen vanmiddag. Excuus helemaal. Mm. Mm. Nou ja, het blijft niet regenen, denk ik. Het is maar, het is Want maar op een bij. zich valt het hier heel erg mee. Ja, we hebben nog geen druppel gezien tot nu toe. Maar, uh, Gelukkig nu... zitten we in een piepkleine, snikhete studio. Dat is wel fijn gaan we doen? We gaan naar Rotterdam. Daar liep Miranda Boonstra dit voorjaar een dik persoonlijk record op de marathon. Maar ze kwam acht tellen tekort voor Olympische kwalificatie, helaas. Dat handjevol seconde bleek een te groot obstakel voor de 39-jarige atleten. Nou, ondanks vele publieke discussies en ondanks een gang naar de rechter. De klok staat hier op 2.27.13. 24 gaat niet lukken. Het gaat niet meer om 10 seconden. Ik blijf het een heel raar kwalificatiesysteem vinden. Wat niet heel professioneel is. En ook heel erg um, ja, afhankelijk van welke sport je doet. Um, ja, bijvoorbeeld het, het tennis en atletiek. Daar worden zulke andere maatstaven bij gebruikt. Dus uh, ja, mijn mening daarover is niet veranderd. Hier is de Nederlandse Miranda Paulus gegeven. Daar komt Miran. 2,27,31 officieus. Dit is... Ja, aan de ene kant zeg je fantastisch. Ja, ja, ja, en aan de andere ja, kant ja, zeg je zo teleurstellend. Ja, hier ja, staat Rijntje te balen. Hoor. Dat ze Zeven seconden boven de, scoren de, is de, de limiet. Heb je het inmiddels verwerkt? Um, jawel, de ergste ja, pijn, zeg maar, dat is wel, wel weg. Maar uh, ja, nu de Spelen begonnen zijn en ik natuurlijk ook uh, ja, via Twitter en Facebook de andere dames vrolijk ziet twitteren dat, uh, dat het bijna gaat beginnen. Dus degene die zondag lopen, dan denk ik soms wel ai. Maar ja, het zij zo. Laatste wissel. Van Luik. Heeft hij nog voldoende? Van Luik en Frankrijk. Patrick Van Luik gaat hier voor. En aan de binnenkant is het Duitsland. Patrick Van Luik, Europees kampioen. 38-34. Ja, de SVT-ploeg heeft zich natuurlijk geplaatst tijdens Europese kampioenschappen. En um, um, ja, dat, op dat moment was ik echt wel heel boos. Vooral omdat alle argumenten die wij hadden gebruikt, ook in de rechtszaak, om mij naar Londen te krijgen. En waarbij dus bij elk punt hard nee werd gezegd, waarbij we bijna zeg maar uitgelachen werden. Al die argumenten zijn nu wel gebruikt om de SVT-ploeg naar Londen te, uh, te halen. En dan denk ik, ja, dat is niet netjes. Maar uh, weet je, die jongens die horen er ook gewoon. Ze zijn, uh, ja, top 16 van de wereld. Dus ze hebben een goede kans om, uh, om een top 8 plek te halen. Dus uh, het is niet zo dat ik niet vind dat zij niet hadden gemogen. Maar uh, ja, als zij er hadden mogen staan, mag ik er eigenlijk ook staan. Maar uh, ja, dat is nu eenmaal zo. Die keuze hebben de hoge heren gemaakt. En uh, ik wens in ieder geval superveel succes. Want hoe, hoe kijk jij terug nu op jouw strijd? Ook... <coughs> juridisch gezien om naar Londen te gaan? Um, ja, ik vind nog steeds dat ik er uh, ja, goed aan heb gedaan om het te doen. Ik wist van tevoren dat ik een hele kleine kans zou maken... omdat het heel moeilijk is om tegen een bond uh, uh, ja, uh, kwalificatie af te dwingen... via de rechter. Maar um, ja, ik hoop wel dat het nu duidelijk is geworden hoe het systeem werkt... en hoe het dus eigenlijk niet werkt. En um, ja, ik vind het voor mezelf dat ik het gewoon heb moeten doen... want anders had ik het nog niet af kunnen ronden. En... Um, ja, ik heb er zelf niet heel veel mee gewonnen, maar uh, ja, voor het proces om weer verder te kunnen zeg maar, en weer te genieten van de atletiek van en van de marathon was het voor mij wel nodig. De marathon in Londen is niet hetzelfde parcours als het uh, als een normale marathon in Londen die in april gelopen wordt. Het zijn uh, vier rondes uh, met veel bochten. Uh, het wordt uh, door de meeste uh, ja, loopsters ervaren als een uh, technisch moeilijk parcours. Want ja, met bochten moet je iedere keer na de bocht weer aanzetten. Dus het zal niet een hele snelle marathon worden. Uh, ik heb nog niet echt gekeken wat het weer gaat doen. Of het weer een regenachtige dag gaat worden. Of uh, met, met zon, dat zal ook best wel wat invloed hebben. Maar ik verwacht dat het niet echt een hele snelle marathon gaat worden. En wat uh, betekent dat dan bijvoorbeeld voor uh, de kansen voor Nederland? Voor uh, Hilde Kibet, uh, Lorne Kippelgat? Um, ja, dat vind ik wel lastig om in te schatten. Uh, zowel Lorna als Hilda hebben ja, voor mijn gevoel niet aangetoond... dat ze een goed laatste stuk hebben. En ik denk dat dat zondag wel heel belangrijk gaat worden. Dat je vooral je laatste ronde of de laatste vijf kilometer... heel belangrijk gaat worden. En ja, Hilda heeft qua tijd een snellere tijd dan Lorna staan. Dus daar verwacht ik wel wat meer van. Maar um, uh, ja, ik denk dat een top acht plek toch moeilijk gaat worden. Maar um, ja, tijdens een marathon kan van alles gebeuren. In 2001 eh, debuteerde Boonstra in Rotterdam, had te weinig getraind, ervaarde de als loodzwaar. En vervolgens duurde het tot 2010 voordat ze zich weer waagden aan eh, de klassieke afstand. Nou, in 2016 zijn de Spelen natuurlijk in Rio. En, um, uh, ja, het is nog heel ver weg, maar aan de andere kant ook heel dichtbij. Want over drie jaar mogen we ons wel weer kwalificeren voor de Spelen. Uh, ja, mijn plan is toch daar dan wel te staan. En uh, ik ga er alles aan doen om uh, heel te blijven en uh, ja, zo hard te blijven lopen. En ja, Rio zou voor mij dan echt het eindpunt zijn voor mijn marathoncarrière. Zegt Miranda Boonstra tegen verslaggever Floris van Hoorn. en Overigens, het regent hier nog altijd is snoeihard. En de marathon starten over een half uur. En ze gaan starten of ze nou willen of niet. Hoofdpunten van het nieuws met Ewa de Jong. Bij het Dikkie Woodstock Popfestival in de Overijsselse plaats Teenwijkerwold... zijn 15 mensen gewond geraakt toen een grote tent instortte tijdens noodweer. Volgens ooggetuigen sloeg het weer opeens om... en werd de tent door de wind opgetild en stortte hij in. De 15 gewonden hebben kneuzingen en botbreuken. Het festival is afgelast. Iran heeft Turkije gevraagd om hulp bij de vrijlating van 48 pelgrims... die worden vastgehouden in Syrië. De pelgrims werden gisteren in de Syrische hoofdstad Damascus... door gewapende mannen uit hun bus gehaald... Volgens Iraanse staatsmedia heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken beloofd dat hij zijn best zal doen. Turkije slaagde er eerder dit jaar ook in verschillende Iraniërs vrij te krijgen die waren ontvoerd in Syrië. Bij een aanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker 35 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op een begrafenis in een dorpje in de provincie Abyan toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. De slachtoffers zijn strijders van een stam die met het jemenitische leger meevecht tegen islamitische militanten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel ruimen. Want nu het toernooi erop zit, maakt Jacco Verharen de balans op. En Bob van der Tak schrijft aan. Eerst het nieuws van gisteravond: Steenwijker Wold. De organisatie van het Dickie Woodstock Popfestival is opgelucht. Het had veel slechter kunnen aflopen gisteravond in Steenwijker Wold. Door het noodweer, daar stortte een grote feesttent in. Vijftien mensen belanden in het ziekenhuis. Verslaggever Bart Kamphuis die sprak na afloop met festivalgangers die getuigen waren van het ongeluk. Ah, je zag uh, overal ambulances en uh, mensen die uh, wonden hadden. En, uh... Ja, een ingestorte tent. En uh, overal was regen en hagel. en Iedereen was eigenlijk in paniek. Ja, normaal is het wat mooi als je eerder bent. Maar in dit geval was het uh, beter dat we iets later waren. De, de, de, ja, gewoon, de... het uh, is dus iets waar de mensen uh, heel erg naartoe leven. Al heel lang. Ja, en nou dat dit niet doorgaat. Het is dus een hele domper eigenlijk. Voor heel ja. veel mensen. Wat er vanavond gebeurd is. Want het is uh, ook een kameraad uh, die de organisatie daarvan heeft. Dus uh, heel erg jammer voor hem... Uh, ja, dat dit gebeurd is. Hij heeft er heel veel werk mee. En nu nog veel meer werk natuurlijk. Ja, het had heel veel erger kunnen zijn. Als die buien er s'nachts overgegaan was, tegen een uur of een, twee, zat die tent bom en bom vol. En dan uh, had ik het nog wel ons zien. Het waren, neem ik aan, heel angstige momenten toen u voor het eerst hoorde dat daar iets ernstigs was gebeurd. En het nog niet duidelijk was wat de omvang was van, het, van de ramp. Ja, we hadden, veel, we hadden door kunnen vallen. Wat gelukkig niet gebeurd is. Dus uh, gelukkig uh, gespaard gebleven met uh, wat uh, enkele gewonden. We waren op de fiets, we wouden even wachten op de regen en uh, toen fietsen we er naartoe. Toen zagen we al mensen terugkomen die zeiden van nou, je moet er niet heen, het is, uh, het is allemaal ingestort, uh, alles is geëvacueerd, je moet uh, terug. Dus toen uh, dachten we van we gaan even, uh, toch nog even kijken. Want onze vriendinnen van hier, die, uh, nou, die zouden er ook heen komen. Dus dan dachten we nou wachten we daar wel even op ze. Maar uiteindelijk mochten we er niet door. Ja. En dan moesten we bij het bruggetje wachten. Ja. Hoe zag het eruit daar? Ja, je zag uh, gewoon ingestorte tenten en uh, mensen teruglopen. En uh, ja... Uf. Wat zag je op de gezichten van die mensen die daar vandaan kwamen? Ja, iedereen was al een beetje geschokt door, door wat er uh, was gebeurd. En uh, heel veel gebeld met over hoeveel gewonden en zo en dat soort dingen. Ja, ik, ik hoop dat het volgend jaar gewoon door kan gaan. Dat, uh, dat ze er niet moeilijk over gaan doen dat het uh, niet meer mag vanwege dit. Want Dat zou heel zonde zijn natuurlijk. Het is, het is een prachtig festival. Ik ken het helemaal niet, ik heb het even opgezocht. Het Dickie Woodstock Festival begon in 1989 met een optreden van zanger Arma in café De Karre in Tuk. En Armand die, die eiste in zijn contract dat hij mocht blowen tijdens zijn optreden. En toen zei die café-eigenaar, ja bekijk het even. Ze organiseren dan maar ergens anders. En toen hebben twee mensen het, uh, het festival Dammer georganiseerd in een weiland. En Dikkie was de buurman van dat weiland. En daarmee heet het nu Dickie Woodstock. Bert, Bart Kampers uh, maakte de reportage gisteravond na het noodweer... op het Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. Don't you to spin you around. Nee, ze, ze komt uit Ierland. Natuurlijk, met zo'n naam kom je uit Ierland... en ze uh, zwemt de 50 meter vrije slag in 2 minuten en 23 seconden. <lacht> maar ja, ze zingt dan ook. Het is, is, is, is, is een fenomeen in Ierland. en Man of the world vind ik een lekker nummer. Ja, met de zondag. Ja, hè? Sebastian Timmerman, die kijkt... Uh, naar de individuele achtervolging mannen. Zonder Nederlanders. Dus is er wel wat aan, Sebastiaan? Ja, het begint nu een beetje leuk te worden. Als ik heel eerlijk ben, hoor. Met alle respect voor uh, de twaalf rijders die ik in actie heb gezien. in de eerste zes ritten van dit vierde onderdeel van de zeskamp van het Omnium. Maar als ik kijk naar de tijden. Snelste tijd staat op naam van de Colombiaan. 4 minuten en 25 seconden. en 477.000 over 4 kilometer. Ja, ik rij het niet. 54 kilometer per uur. Maar als je, maar je het uh, vergelijkt. Even weer, precies, ja. precies, ik hoef te alleen maar naar te kijken en, uh, en even verslag van te doen. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de tijden uh, uit de uh, voorgaande Olympische Spelen, toen het individuele achtervolging, de individuele achtervolging bij de mannen nog echt een los onderdeel was, ja, stelt dat uh, allemaal niet zo heel erg veel voor. Bradley Wiggins, bijvoorbeeld de laatste Olympisch kampioen op dit onderdeel, die reed gewoon uh, negen seconden sneller. Maar nu wordt het wel weer interessant, want in de laatste drie ritten komen de beste rijders uit het klassement, na de eerste drie onderdelen van uh, de meerkamp uh, voorbij. Onder wie bijvoorbeeld de Duitse Roger Kloegen is nu net gestart voor zijn vier kilometer tegen de Deenlasse Norman Hansen. En die Roger Kloegen, daar zit wel een Nederlands tientje aan. Want hij rijdt namelijk voor de Nederlandse Argos Shimano ploeg. Daar is hij in dienst. rijdt ook best wel wat wedstrijden op de weg hoor. Hij rijdt ze zeker niet alleen maar op de baan. Dit seizoen onder andere Tour of California gereden. En ook in de Dauphiné Libéré was deze Roger Kloegen opgesteld. En daarna is hij zich dus gaan voorbereiden op dit onderdeel, het Olympisch Omnium. Want wellicht ligt er voor hem hier wel een medaille te wachten. Doet aardig goed mee in het klassement. Want uh, de eerste zes rijders, Kloege staat zes, ze staan maar binnen negen punten van elkaar. Dus dan is er eigenlijk nog alles mogelijk in de drie resterende onderdelen. Voorlopig ligt Kloege op de baan. Ietsje achter ten opzichte van Lasse Norman Hansen. Een jonge Deense rijder. En die Hansen staat op de vijfde plaats in het algemeen klassement. In deze prachtige wielenbaan. Lekker vol weer. Het maakt niet uit dat het een ochtendsessie is. Met eigenlijk voornamelijk kwalificaties en dat soort zaken. Maar er zitten gewoon 6.000 man te kijken. Het is alleen bloed en bloed. En heet iedere dag. Maar daardoor zijn de omstandigheden het beste voor de rijders. Worden er snelle tijden eigenlijk al het hele toernooi genoteerd. Veel wereldrecords gezien. En eens kijken of Willikanen strakjes in de kwalificatie van het sprinttoernooi bij de vrouwen ook een snelle tijd kan neerzetten. Zodat ze met een goed gevoel aan het sprinttoernooi kan beginnen. Het Aquatic Center, daar was het ook warm, of niet, Bob? Daar ja, was het uh, heel erg warm, ja. Bijna net zo warm als hier in deze radiostudio. Dit is Bob van der Tak. Bob van der Tak is uh, zwemverslaggever. We hebben hem de hele week gehoord natuurlijk in de Radio 1 uh, sportzomer. En ik, ik, ik kan me nog altijd niet voorstellen dat uit zo'n <lacht> vrijele... <lacht> toch wel iets wat uh, kleine man um, van begin dertig, begin denk ik... Uh, ja, klopt. dat daar zo'n zo stem uit voorkomt zo'n zware stem bedoelde. Nou, ja, ja, ja zware dat, heb, stem. dat heb ik vaker gehoord. Ja. Ja, ja. Ja. Gaan we zo meteen uitgebreid met je praten. Eerst even naar um, Jacco Verharen. Want nu het afgelopen is het zwemtoernooi kan hij de balans opmaken van zijn volledige zwemploeg. Heeft alles en iedereen aan de verwachtingen voldaan? Ja, nou ja, aan mijn verwachtingen zeker. Uh, want, want volgens mij gaat het op Olympische spelen altijd nog om het halen van medailles. Voor de mensen die dat niet kunnen. Uh, gaat het om het zwemmen van persoonlijke records. Nou, als ik naar die balans kijk, dan is dat een deel van de ploeg uh, uh, waanzinnig goed gelukt. Denk even aan Sebastiaan Verschuren, net naast het podium, uh, Juri Verlinde, Nick Driebergen, nou, noem het allemaal maar op. En het is ook een aantal mensen niet gelukt. En uh, dat heeft soms te maken met vorm, dat heeft ook soms te maken met de grootheid van het evenement. We hebben er echt een aantal jonge mensen bij, uh, die absoluut nog gaan groeien. Sharon van Rouwendaal moet ja, je dan bijvoorbeeld aan denken. Ja, ja absoluut. Uh, dit, dit, dit is voor haar niet echt een heel makkelijk seizoen geweest. Uh, veel verwachtingen. Ga daar maar eens uh, mee om als uh, 18-jarige. Uh, en, en ja, kijk, het enige waar zij uh, naar uit kan kijken is dat ze nu de ervaring heeft voor een Olympische, op een Olympische Spelen. Die ervaring is niet uit te leggen. Dat probeer ik steeds, maar het is niet te doen. Uh, en dat ze zich daar over vier jaar echt haar voordeel mee kan doen. Zwemster als Games. kerk had dan ja, eigenlijk een toernooi waar het er echt niet uitkwam hè? Nee, nee. Nou ja, ook zij heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Ze heeft geen één lekkere wedstrijd gezommen dit seizoen. Er zullen ongetwijfeld allerlei redenen voor zijn. Dat is zuur, maar ja, dat is ook topsport. Ja. Um, nou, dit zwemtoernooi zit erop. Uh, er is nu een blanco pagina, heb ik begrepen, bij zowel de coaches als de zwemsters. Ja, de agenda is uh, leeg en dat is een mooi gevoel. Dus, dan is het tijd om je te gaan bezinnen. Wat wil ik verder? Ja, nou ja, eerst uh, genieten. Uh, dat uh, staat bovenaan de agenda. Uh, en dan inderdaad bezinnen over uh, hoe nu verder, hoe nu verder elk individu. Uh, uh, ik ga zelf uh, door in mijn rol als, uh, uh, bij de KNCB. Dat staat gewoon vast. Hè? Uh, uh, ja, nou ja, ik heb een contract tot eind december. Verder ook niet uh, trouwens. Maar ik wil, uh, ik wil de zaken wel, uh, wel heel goed uh, ja, op de rit zetten. Ook weer voor de volgende periode. Ja. En die volgende periode, wordt die met jou? Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik echt over nadenken. Uh, omdat ze als coaches moeten in de spiegel kijken, zwemmers moeten ook in de spiegel kijken. En uh, ja, wie weet. En Ranomi, als die zou zeggen van nou, ik vind het wel mooi, ik stop ermee. Zou je daar begrip voor hebben? Ja, ik heb, ik heb uh, vrede. Uh, of in ieder geval, ik heb begrip voor, voor elke beslissing die een topzwemmer of zwemster neemt. Omdat uh, ik zeker weet dat welke beslissing zij ook neemt, die komt vanuit haar hart. En uh, dat is altijd een goeie. Toen Cornelie is in gesprek met de succesvolle zwemcoach Jacques Verharen. Bob van der Tax, zoals gezegd, zit hier. Bob, wat denk jij? Gaan Verharen en Kromoui door samen? Tot, de, tot en met dan natuurlijk, Rio de Janeiro? Ja, ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Ik vind dat iedereen opvallend vaag is over de toekomst. Kromoui werd er ook naar gevraagd gisteren... door uh, Martin Friesema van televisie. En toen uh, hield ze zich toch heel erg op de vlakte. Wilde ze geen enkele uitspraak daarover doen eigenlijk. Ik maak nog geen plannen... Dat vind ik toch allemaal heel opvallend. Ze heeft eerder ook al eens in een interview met Nusport... een aantal dingen daarover gezegd, Kromoui eh, e Jojo. Tot en met Londen is mijn leven duidelijk. Daarna begint een nieuwe fase. En het is niet zo vanzelfsprekend als veel mensen denken... dat ik doorga tot Rio. Ik vind ook heel veel andere dingen leuk. En voor hetzelfde geld zeg ik na de Spelen... het is mooi geweest. Het is natuurlijk dat een hot sport. Ik nog want je teksten, moet elke, elke ochtend moet je heel vroeg het te ja, in. Het, moet... het is een zware sport, want dat wordt misschien nog wel eens onderschat. Maar het is heel veel uren maken, heel veel trainen, twee keer doen, per dag. Al, ja, nou ja, ja. Beetje eentonig ja. inderdaad wel. Ja, dat dus zei, dat vergt heel veel van de mensen. Zij zei Wellemers gisteren. zei, ja, weet je, als schaatser, dan uh, ga je nog eens fietsen, een krachttraining. Je bent buiten, je kan ja. naar verschillende locaties. Uh, zwemmen. je ligt maar in het bad. Ja. ja, Nou, zwemmers doen ook wel krachttraining natuurlijk. Maar inderdaad, je ligt wel verder altijd in dat bad. Ja, ja dat klopt. Ik Jef. lees trouwens hier dat, uh, dat de Kromo ook zei van... nou, journalistiek vind ik ook wel leuk, televisie. Ja, Misschien... ja, oké. Okay. Ja, Je ze krijgt heeft al een, een tijdje bij. communicatie gestudeerd, dus dat ligt wel een beetje in het verlengde natuurlijk. Je krijgt een concurrent bij wellicht, Bob. Ja, wie weet. Ja, maar, maar jij veronderstelt dus dat, uh, dat Rio de Janeiro... Nou ja, ik, ik veronderstel niet het... het niet. Ik, ik durf alleen niet te zeggen dat ze er dan nog bij is. Voor hetzelfde geld uh, beginnen toch ja. weer te krimelen over een paar maanden als ze uitgefeest is en gaat ze gewoon weer lekker zwemmen. Ik zou dat toejuichen, want het is een geweldige zwemster... En voor het Nederlandse zwemmen is het fantastisch natuurlijk. En ze Wat kan we natuurlijk nog jaren vooruit, hè? Ja, tuurlijk. Ze is pas 21, dus... Uh... Dus zeker nog één spelen of misschien nog wel twee? Ja, twee zou kunnen. Maar goed, je moet, ja, je moet wel het, het plezier in, maar... erin houden. Je yes. moet het vol kunnen houden. Dat is uh, de vraag. Want je ziet toch best internationaal ook veel zwemmers... die op jonge leeftijd stoppen. Hè. Denk aan Ian Thorpe, uh, Libby Trickett in Australië. Maar die stoppen dan jong. Maar uiteindelijk begint het toch weer te kriebelen. Is daar toch weer die aantrekkingskracht van het zwembad. En dan gaan ze toch weer beginnen. Maar dat is moeilijk, hoor, want... Dat hebben we nu wel gezien met mensen die een comeback maken. Dat is vaak niet succesvol. van nou, Verharen zegt uh, dat hij tevreden is. Mag hij tevreden zijn? Ja, vind ik wel. Vier, keer, vier medailles. Dat was wel ongeveer wat ik ook verwacht had. Twee Want, gouden, Van tevoren zilver. twee keer goud. We hadden misschien drie keer goud verwacht. De ja. ploeg, natuurlijk was op de eerste avond een, een kleine geleden. teleurstelling. Werd ja. Zilver geen goud, maar voor de rest waren dit wel de, de medailles die we verwacht hadden. Ja... Als het mee had gezeten, had er misschien nog wat, uh, wat meer gevallen. Maar dat is niet gebeurd. En hij noemde de namen van uh, mensen die aan zijn verwachtingen hadden voldaan bij de mannen. Ben je het er ook met hem eens? Ja, ik vind het verschuren. Hij heeft heel goed gezwommen op die 100 meter. Uh, dik persoonlijk record. Vijfde geworden. Dat is uh, prima. Juri Verlinde heeft de finale gezwommen. Ja, het is jammer dat een paar anderen zo snel werden uitgeschakeld. Dat is denk ik de enige kanttekening die je kan maken. Uh, uh, Nick Driebergen mist op 200 200ste de Olympische finale. Enorm zuur natuurlijk. Mm. Ja, een aantal anderen al in de series eruit daar had ik had nog wel iets meer halve finale en finale plaatsen willen zien maar goed qua medailles was het prima. En dan Amerika vier bovenaan ja. in het klassement. Ja, dat, dat kun je wel zeggen, want er zijn 32 onderdelen in het zwemmen. En Amerika 16 keer goud, dus 50 goud voor Amerika. Dat is een ongekende overheersing geweest. Dus dat het Amerikaanse volk ziet, dat kwam je langzaam de oren uit. Hè? Ja, nou ja, dat, dat niet, maar uh, ja, opvallend. Opvallend uh, als je dan, dan kijkt naar een ander zwemland, een groot zwemland, Australië. Grote sport daar, één keer goud maar tegenvallend. Ja. Duitsland helemaal niks. Duitsland helemaal niks. De uh, Duitse bondscoach die heeft heel wat uit te leggen als hij weer terug is in de heimat. Nederland vierde in het medailleklassement. Ja. Van tevoren verwacht ook. Ja, is wel uh, is goed vind ik. Ja. ja, vierde. ja. In, in, in in Ja, nou, en als je kijkt naar de andere landen die dan tegenvallend hebben gepresteerd, is dit misschien nog uh, qua ranglijst, uh, qua rangschikking uh, meer dan je verwacht had omdat ja, er vierde vind ik niet slecht, nee. achter uh, nee. Amerika, China en Frankrijk. Hey, en Michael Phelps, um, ja, het ging even in het begin niet zo goed. Nee, Uiteindelijk nee dat toch... kun je wel zeggen, die eerste <laughs> ja, avond. Ja, behoorlijk. Toch de man van het toernooi geworden? Ja, toch wel. Hè. Uiteindelijk vier keer goud, daarmee inderdaad de meest succesvolle zwemmer. En natuurlijk uh, 22 Olympische medailles nu, waarvan 18 keer goud. Ja, dat is ongekend. En ik vraag me af wie daar ooit nog overheen moet komen. Of we dat nog ooit meemaken. Nee. Ken jij hem een beetje? Nou, niet persoonlijk. Ik ken hem als zwemmer, ja, ja uiteraard. Ja, dat lijkt me zo saai. Ja, ja dat wordt wel eens gezegd, hè? Pieter van de Hogeband, die roept dat ook nog wel eens. Van het is niet zo, hij heeft niet zo'n goede uitstraling... en het is niet zo'n goed uithangbord voor het zwemmen. Maar Phelps, die zegt dan op zijn beurt van... ja, de prestaties spreken voor zich. Ik, uh, ik spreek in het zwembad, als het ware. En dat, ja, daar kun je ook nee, niet maar omheen. Het zo, is zo uniek jammer, natuurlijk, als je zoveel wilt. Tuurlijk, wint. ja. We hadden gisteren een sportmarketeer en die zei... ja weet je als je dan naar, naar, naar Chromo kijkt, dat is natuurlijk wel... die heeft zo'n uitstraling en die doet het zo goed. Dat, wat dat betreft zou het ook ontzettend jammer zijn als zij stopt. Ja, zeker. Ja. Een waardige opvolger op alle fronten, niet alleen het zwemmen, maar van, uh, van Inge de Brij. Ja, dat wordt ook vaak gezegd. Hè? De Inge-factor, die heeft zij ook, zeker. Ja. En hoe kijk je nou aan tegen die strijd tussen Phelps aan de ene kant en Lochtie aan de andere kant? Ja, toch gewonnen door Phelps, moet je zeggen. Want Lochti is mij wel een beetje tegengevallen. Die zwom natuurlijk op die eerste avond op die 400 meter wisselslag... zwom die Phelps ongelooflijk naar huis. Het was een ongekende vernedering eigenlijk van Phelps... zoals we die nooit eerder gezien hadden. Maar daarna is Lochti ook een beetje stilgevallen... en is Lochti ook gewoon een keer verslagen door iemand anders dan Phelps. Hè? Dus het, want vooraf werd er erg... Uh gesproken over die strijd, hè, van die gaan het echt onderling uitvechten. Maar dat bleek toch niet helemaal het geval. Ze zijn ook allebei verslagen door andere zwemmers. Dus misschien is er van tevoren wel iets te veel uh, naar elkaar gekeken... en wat te weinig naar de anderen in de rest van de wereld. Dan waren er nog een aantal extreem jonge zwemsters die succes boekten. boekten van maar, ja, nee, zoiets. <laughs> ja, ja, twee vijftienjarigen, ongelooflijk uh, eigenlijk allebei heel onbekend. Dat uh, meisje uit Litouwen dat was helemaal een verhaal natuurlijk. Zeker hier in Engeland, omdat ze ook hier uh, traint in Plymouth. Ja. Uh, Ruta Tite won de 100 Kijk, Osel, Dat weet uit je uit je het hoofd. Niets. Ja, je... die weet ik uit mijn hoofd ja. inmiddels. Dat was wel even oefenen, want dat is niet zo'n makkelijke naam. Maar uh, ja, uit het niets uh, goud, dat zijn toch altijd de, de mooie verhalen natuurlijk. Ruta Tite. Ja, en wel veel om te doen ook. Ja, nou Klop om haar niet, niet zozeer. Nee, dat Chinezen was dan. meer die Chinese, die is 16 over ja. Die is al een stuk ouder. Maar uh, ja. Ja, dat was niet zo uit het niets, <laughs> want die was vorig jaar wel al wereldkampioen geworden. Maar uh, het, het ging vooral de manier waarop ze die, die 400 meter wisselslag won. Want zij zwom op de laatste baan, zwom ze sneller dan Ryan Lochte bij de mannen. En dat is wel erg raar natuurlijk. En China heeft een dopingverleden in het zwemmen, een groot dopingverleden. Er is een enorm schandaal geweest in de jaren negentig... met veertig Chinese zwemmers die uh, werden betrapt en ook geschorst zijn. Dus daar werd wel weer aan gerefereerd in de media zo van... Uh, is dit wel zuivere koffie? Jij denkt ook dat het niet kan? Nou ja, ik weet het niet. Ze uh, is voorlopig uh, niet positief getest. Dus uh, ze moet het voordeel van de twijfel krijgen. Maar het is wel vreemd natuurlijk en die stalen dat je sneller natuurlijk... zwemt dan een man. Uh, en als het die man dan ook nog Ryan Lochte is, is het helemaal vreemd. Ze worden acht jaar bewaard, hè? dus ze kan, ja. uh, binnen die acht jaar kan ze toch nog gesnapt worden... Ja. als ze iets gebruikt heeft wat nog niet aantoonbaar is op nou dit ja, moment. ja, dat heb ik nu ook al gelezen, inderdaad. Zo van, uh, inderdaad de, de hele cynische mensen, zo van, uh, binnen acht jaar zullen we het wel weten. Ja. Als we nou terugkijken op dit toernooi, hoe gaat het dan de geschiedenisboeken in? Ja, het is een spectaculair toernooi, hoog niveau, acht wereldrecords zijn er gesneuveld. Had ik niet verwacht van tevoren dat er zoveel zouden zijn. En uh, heel veel verrassende uitslagen. Dus het was echt een, een spectaculair toernooi. Wat vond jij van het zwembad? We zijn er geweest en we... ik vond het wel een apart gebouw moet ik je zeggen. Ja, zeker met dat laag hangende dak. Hè. Ja. Ik was daar niet heel erg gecharmeerd van, moet ik zeggen. Waar ik... jij bijna tegenaan zat. Nou, ja, dat viel wel mee, maar het is meer het uitzicht naar de overkant, hè? Dat je eigenlijk maar van de tribune aan de overkant zie je maar een heel klein deel wat is dus onder dat laag oh, het aan de dak. Dat gaat om de focus, uitkomt. Bob. Van de dak dat hoor ik verduren het Jawel, gaat om De focus, ja. de focus ligt in het zwembad. Maar ik vind het toch leuk als je gewoon het hele stadion kunt zien. En ik was vorig jaar in Shanghai bij het wereldkampioenschap en eigenlijk vond ik dat een veel mooier zwembad ja. van de binnenkant. Maar goed. Wat ga jij nou doen? Ik bedoel, ze zijn uitgezwommen en ja, nou, dan. Nou, er komt de, de... nog open water zwemmen in Hyde Park. Volgende week. Ah, dan, dan, dan geef je nog commentaar. Ik ben Bob denk ik van kan. het Arkeihard het ja. feest, of en, niet Bobby? En, nou, dat valt wel mee. En, maar, uh... <laughs> Daar maar er we... zijn nog andere sporten ook dan zwemmen hier. Hè? Dus uh, ik ben een liefhebber, dus uh, dat komt wel goed. De waterpolo, maar ja, goed, ja. Dat, uh, dat qua Nederland... Maar komt er uh, bij het open water zwemmen weer een verrassing nee Zoals we dat vier, vier jaar geleden... Nou, in... geen Nederlandse verrassing inderdaad, nou ja, want, want we doen, we doen geen mee. Nederlanders nee, mee. Nee, jongen, dus, uh, maar, maar, uh, maar dat was natuurlijk spectaculair. Uh, ja, dat, was, uh, dat zagen we niet aankomen toen, de hè, de Maarten van der Weijden. Uh, nee. Ja, dat was dus, bijzonder. We zitten nog wel een beetje te wachten op de Nederlandse verrassing, hè? Er is dus altijd wel iemand die dan vanuit het niets uh, goud of zilver wint, maar... Dat is nu nog niet gebeurd. Je dus hadden de Engelsen dat er... natuurlijk, met Rutherford, de, de verspringer. Of is dat te ver van je af? Uh, ja, daar, daar heb ik. Nou nee, ik vind het wel leuk, maar ik heb er weinig van meegekregen, ja. moet ik eerlijk zeggen. Uh, jouw favoriete sporten hebben allemaal met water te maken: voetbal, hockey, tennis. Oh, toch nog wel? Jazeker, nee. Ik ben en, niet, en die belangstelling voor zwemmen? Ik zit niet zwemmen, helemaal dat, in die tunnel, Felix. <laughs> dat zit ook in het feit dat je vroeger moest zwemmen van je ouders? Nou, moeten. Ja, iedereen leert zwemmen toch uh, in okay. Nederland. Dus ik weet niet genoeg uh, van Bob ik voor de, zie taak. de taak. Ja. Maar ik zwem zelf oh. ook wel graag. Maar dat waarom is, uh, dacht niet... je dat hij vroeger moest zwemmen van zijn ja. Zo ja. ziet ja. hij er Dat uit. geldt voor ja. iedereen volgens mij. Als een maar... haak. Wordt ja, ja, Zo begin je dan. Ja, ja. <laughs> heb je je A, B, C? Uh, A-diploma en B-diploma maar... ja, ja, ja. Ik heb alleen maar A en C. Kom op, voor de tak, okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Alsjeblieft. Ja. Come the no wa bada bada bada bada sote tu bada wa En Nicole Quazil met een om, une femme. En zo te horen liggen ze allebei nog in bed. Het doet me een beetje denken aan de tijd van Willem Duis. op de zondagochtend. Die draaide ook dit soort muziek en kon dat dan op een waanzinnig mooie manier afkondigen. Ja, papa. Alsjeblieft, dochter. <laughs> aan het werk. Sebastian, <laughs> Sebastian Timmerman. Timmerman. Uh, die kijkt naar het uh, Onium bij de mannen. En daar hebben we het uh, vierde onderdeel er bijna op zitten... Uh, er mag nog één rijder overrijden. Dat is Shane Artsbold uit Nieuw-Zeeland. Want die was bezig met een redelijke individuele achtervolging. En te worden we in één keer. Oftewel, lekker achterband. En dan uh, mag je uh, het nog een keer proberen. Maar ik denk niet dat hij aan de tijd gaat komen van bijvoorbeeld de Deen Lasse Norman Hansen. Die reed heel snel. 4 minuten en 20 seconden. Iets meer dan 4 minuten, 20 seconden en een half. Edward Clancy uit Groot-Brittannië werd natuurlijk weer luid, luid aangemoedigd. Maar kwam niet aan die tijd van Lasse Norman Hansen. Hij bleef steken op zo'n kleine twee tiende van een seconde. En Glenn O'Shea uit Australië staat op de derde plaats. En ik zei al, ik denk niet dat die artsbot daarbij komt. En als je dan een beetje door gaat rekenen in het algemeen klassement, dan wordt dat uh, algemeen klassement... er maar spannender en spannender op. Want dan zou Glenn O'Shea de nieuwe leider worden met 17 punten. Twee punten voorsprong dan op uh, de Brit Edward Clancy... en op Lasse Norman Hansen. En ook op Elia Viviani, die Italiaan. Die staan dan alle drie op 19 punten. Dus kortom, het ondium bij de mannen. Helaas zonder Nederlanders, maar na vier van de zes onderdelen... is het wel spannend. Sebastian Tiberman. Er wordt uh, gestart door de vrouwen bij de marathon... U te zien is het hartstikke nat en er waren ook mensen aan het kijken... met van die, uh, van die plastic dingen over hun, uh, over hun hoofd heen om te voorkomen dat. Maar ik zie dat toch niet 1, 2, 3 min druppeltjes vallen op het, uh, op het asfalt. Hm? Hier buiten, hoe staat het daarmee? Ik kan het niet zien, helaas. We zitten toch een beetje in een hokje. Alley Pally, fenomenale plek, ik heb het al eerder gezegd. Mooi uitzicht over Londen, maar als het regent, zie je een hand voor ogen. De Radio 1 Sportzomer. Rano, mitro, oh Negen weken lang. Kijken of Nederland nog iets meer power nodig heeft op die laatste meters. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Ja, de campagne begint voorbij met eind augustus pas. Nu is het echt sportzomer. Van 8 juni tot 12 augustus. Van Vos, olympisch kampioen. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten.